10 uur, Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Acht natuur- en jachtorganisaties hebben een akkoord bereikt... over het afschieten van ganzen. De groep, onder de naam Ganzen 8, wil voorkomen dat het overschot... aan ganzen in Nederland schade toebrengt aan akkers en bossen. Daarom willen ze het aantal beperken tot 100.000 ganzen, het niveau van 2005... onder meer door ze af te schieten. Het voorstel moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de organisaties... en daarna moeten provincies en rijk ermee instemmen...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 Grote verliezers in Canada zijn de centrum-linkse liberale partij. Die zakte van 77 naar 31 zetels. En de partij die afsplitsing wil van de Franstalige provincie Quebec... die hield maar vier van zijn 47 zetels over. Het weer, het is helder. Vannacht kans op lichte vorst aan de grond. Morgen wisselend bewolkt en in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 12 graden in het binnenland tot 16 aan, het, aan de kust. Donderdag warmer en zonniger. Dit was het NOS Journaal.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 We gaan even kijken bij uh, Bas Stichler en die Houtkamp. Ja, niets gemist. Ja, gele kaarten. En reken maar, het wordt nu echt een schoppartij. Want uh, de heren uit Madrid die uh, hebben gewisseld. Emmanuel Adebayor is erin gekomen. Die meteen enorm doorhaalde uh, op zijn tegenstander Busquets. En daarvoor niet eens een gele kaart kreeg. Vorige week kwam hij er ook als invaller in. Als een idioot en maakte hij de ene na de andere uh, overtreding. En had mazzel dat hij niet met twee keer geel, oftewel rood, van het veld ging... Maar uh, Madrid is gefrustreerd. Madrid ligt eruit, want het staat nu 3-0 in uh, totaal. 2-0 vorige week en 1-0 door het doelpunt van Pedro in de 54ste minuut voor Barcelona. En nog uh, een uh, minuutje of 32 te gaan in deze wedstrijd. Dus nee, dit uh, ziet er slecht uit voor Real Madrid. Kijken of ze zichzelf in bedwang kunnen houden. Maar ik vrees het eerst. Het is natuurlijk wel mooi om te zien dat zoals Tony Bruit Slot het in de rust uitlegde hoe Barcelona het graag deed. Dat nou precies op die manier dat doelpunt tot stand komt... Uh, chapeau, Dat uh, wist wel dat hij er wel enige kijk op had overigens. 59e minuut en Barcelona dus op 1-0 door die goal van Pedro op aangeven van Iniesta. De man die nu aan de bal is en Barcelona gaat rondspelen. Barcelona gaat denk ik niet alleen dat doen, maar ook proberen de tackles van Real te ontwijken. Want Andy zegt terecht, je zag eigenlijk vanaf het moment van de goal dat het uh, vervelend en hard werd. En er zullen nog wel wat schoppen worden uitgedeeld ook. Pedro de doel moeten maken nu aan de bal, draait naar binnen toe. Loopt eigenlijk net te ver door. Kan de bal alleen maar terugspelen naar Iniesta. Iniesta speelt dan Mascherano in. Mascherano Busquets. Aan de rechterkant wil Daniel Alves de bal. Maar dan is er alweer een overtraining gemaakt. De zoveelste. Ja, dat weet ik wel. En uh, dit keer is Mascherano daar een slachtoffer van. Een uurtje op de klok. Ja, het zal niet uh, vriendelijker worden, vermoed ik. In het slot van deze wedstrijd. Nee, het is uh, bekeken. En dat is uh, te zien ook. In 28 mei weten we in ieder geval dat er uh, één finalist uh, nu bekend is. En misschien wordt het nog erger voor Real. Nee, het schot... Uh, Wordt gestuurd. Het schot van Iniesta. Een van de grote mannen natuurlijk in het team van Barcelona. Maar 28 mei Londen. Noteer maar vast. Een van de twee finalisten is Barcelona. Kaka gaat naar de kant. En erin komt Eusil. De Duitse Mezoet-Ziel mag nog even meedoen om proberen het tijd te keren. Drie keer zullen ze moeten scoren, de Madrilenen, maar daar ziet het zeker niet naar uit. Messi aan de rechterkant van het veld met een aardig hoogstandje, Kort dribbeltje, kort een-tweetje, ook weer op zijn hakken gelopen. En dan een uh, vrije schop gegeven op zeg maar, de punt van het uh, strafschopgebied van Real. Waar Messi vanaf de rechterzijde naar binnen dribbelt en contact zoekt. En dat ook vindt met Daniel Alves. Het is makkelijk zoals het oogt bij Barcelona. Zoals het bij Barcelona natuurlijk eigenlijk altijd oogt in de afgelopen jaren. Want met zoveel uh, voetbalvernuft. Terwijl we in de herhaling zien dat er inderdaad een tikje wordt uitgedeurd door Cristiano Ronaldo aan Messi. De twee grootheden. Het voetbalvernuft van Barcelona dat is uh, als het eenmaal loopt een genot om naar te kijken. Deze vrije schop. Nou ja, voor wie, wie wil, wie kan, wie mag. En wie heeft de rechter Chavi erbij, Messi erbij. Dik een uur op de klok. De vraag is, wordt dit 2-0 of niet? Messi met links. Maar het wordt uh, uh, Xavi die de bal voorgeeft. En de bal wordt moeizaam weggewerkt. Uh, onder andere door Cristiano Ronaldo. Die uh, nu uh, weer naar voren gaat als Diara de bal uh, heeft. En Diara de bal even terug speelt op Marcelo. Krijgt hem terug, Diara. Halverwege de eigen hel. Bal breed uh, geven. Overtredingje. Klein overtredingje. Maar genoteerd en gezien. En gefloten door de blekeren. Een overtreding op Xavi Alonso van Messi. Ook de kleine Messi kan wel eens overtredingen maken. Is het balbezit voor Real Madrid. 61 minuten gespeeld. Een zwakke actie van Real bal over de zijlijn inworp. Barça. Ga er maar eens aanstaan. Je thuiswedstrijd in de knockout outfase verlies. En dan nog een ronde doorkomen. Dat gebeurde pas twee keer in de historie van de Champions League. Ajax was lang de enige ploeg die dat ooit deed in 1996. Thuis verloren van Panathinaikos maar even later... Wel winnen in Griekenland. 0-1, 0-3 waren toen de standen. Ajax naar de finale, hoe dat afliep, dat weet u vermoedelijk ook nog. En de tweede keer dat dat gebeurde, merkwaardig opvallend, dit seizoen. Euh, nou ja, hoewel zo opvallend is dat niet. Dat moet een keer weer gebeuren. Toen euh, Inter en Bayern tegen elkaar speelden. 0-1 in Italië en in Duitsland 2-3. Dat zal vermoedelijk bij die twee keer blijven, want ik zie Real geen drie goals meer maken. Dat zou overigens wel onmiddellijk genoeg zijn voor een plaats in de finale natuurlijk. Marcello verdedigt uit. Doet dat met zijn rechterbeen. De bal komt in de middencirkel terecht op het hoofd van Busquets. Die de bal dan vervolgens naar voren kan spelen. Iniesta aangespeeld. Die kijkt onmiddellijk met zijn gezicht naar de bal. Is er beweging bij Via Vanaf de zijkant komt hij naar binnen. Maar de tackle van Arbeloa is voldoende om hem daar van de bal te krijgen. Een ingooi voor Barcelona. Terwijl via trouwens geplaatst blijft liggen nu met problemen aan de rechterknie. Ja, Je hebt kans dat Pep Guardiola toch wat wissels gaat toepassen. Zo dadelijk om wat mensen... Uh, wat rust te gaan geven, dat kan nu makkelijk. Uh, Via zou zo'n man kunnen zijn. Die inderdaad even flink uh, geraakt werd. Want Arbeloa gleed uh, door op de knie van uh, David Via. De man die in dit uh, toernooi, het Champions League toernooi, al een keertje of uh, hoeveel is het uh, dat Via heeft gescoord? Drie keer, 18 keer in de liga. Uh, zo'n man heb je nodig in de laatste paar wedstrijden waarin uh, Barcelona. Ook kampioen gaat worden. Maar dit is de hoofdprijs, hoor. Nou, alhoewel, de Liga is ook heel belangrijk. Maar Champions League, dat is de echte hoofdprijs. Daar doe je het allemaal voor. En de hoofdprijs is één wedstrijd verwijderd voor Barcelona. Barcelona leidt balverlies, doet dat erg slordig. Uh, dichtbij de eigen goal. Daar komt de kans. De man op de paal. Die uh, geschoten wordt door Di Maria. Van dichtbij wordt die dan toch nog door Marcelo binnengegleden. En is het 1-1. Dat is heel dom van Barcelona hoe hier uh, dat doelpunt echt cadeau wordt gedaan aan Real. Eerste het balverlies, vervolgens de uithaal van Di Maria op de paal. Daar had Valdez al geen antwoord meer op. De bal die terugstuit het weer voor de voeten van Di Maria. Dan legt de Argentine maar breed. En dat doet hij dan uitstekend op zijn uh, ja, landgenoot, wou ik zeggen. Op de Braziliaan natuurlijk, Marcelo. En 1-1, dat betekent dat we toch weer een heel klein beetje een wedstrijd hebben. Het is denk ik formeel het eerste schot op doel. Van Real Madrid. Wat gaat er wel in? Marcelo, 1-1. En hij roept zijn medespelers uh, om snel terug te gaan. Want een, uh, nou, het hebben we hebben nog een half uurtje te gaan. Het, nou, iets minder, bijna 26 minuten. Want het was de 64ste minuut dat Marcelo dat uh, doelpunt maakte voor Real Madrid. Nog twee. Uh, het kan natuurlijk altijd. Wonderen zijn de wereld niet uit. Uh, dat hebben we ook in de Champions League regelmatig gezien. Maar wakker geschud. Pedro in balbezit. Langs Marcelo. Nog altijd in balbezit. Speelt de bal dan even terug op uh, Xavi. Xavi bal naar Daniel Vest. Daniel Vest bal kwijt. En dan uh, heeft uh, Real een beetje de geest gekregen. Moet er een overtreding gemaakt worden? Door Daniel Ves vrije trap voor Real Madrid. Di Maria die hem snel neemt. Schiet hem tegen de tegenstander op. Tegen Xavi. En zegt van is dat geen gele kaart. Het is Pedro overigens die uh, voor de bal ging staan. Maar Di Maria doet dit zo vervelend als waar Real Madrid zo over geklaagd heeft. Het aannaaien van de tegenstander door, met kaarten. Nou het is niet gegeven door de bleeker. Maar wel bal zit eventjes voor Real nu overgenomen door Barcelona. Ja, eerlijk is eerlijk als ze in dat veld bij Barcelona maar een heel klein beetje het idee hebben wat wij natuurlijk ook uitstralen. Want wij zitten Madrid ook uh, al te begraven. Dan uh, komen de problemen toch wel vanzelf. En is dat nog te herstellen? De diepe bal naar nou, Adip Bajor die buitenspel staat en een vrij schop dan voor Barcelona. Maar ja, wel de gelijkmaker dus via Marcelo. Dat geeft in ieder geval weer wat terug van de spanning in deze wedstrijd voor het laatste half uurtje in dit duel. Spanning die daarna die goal van Pedro tien minuten geleden natuurlijk totaal uitbleek. Maar wellicht dus weer wat terugkomt. In ieder geval zal Madrid weer het gevoel hebben dat er uh, nou ja, met licht aan het eind van de tunnel is er altijd hoop op leven. Knappe actie was het wel van Di Maria die de bal natuurlijk cadeau krijgt. Maar vervolgens wel aardig voor zichzelf de mogelijkheid creëert om te schieten. De paal raakt de bal terugkrijgt En vervolgens dus breed legt op Marcello die hem van dichtbij kan binnenglijden. En Madrid ruikt weer een kansje wellicht. Xavi Alonso, bal naar voren, te hoog, te ver over iedereen heen. En uh, weliswaar ver op de helft van Barcelona nu. Over de zijlijn. Die bal ligt zeg maar, op een meter of tien van de achterlijn af. En daar mag Barcelona een ingooi gaan nemen. Doet dat uh, op uh, niet zo'n prettige plekjes. Dat altijd zo in de buurt van je eigen cornervlag. En uh, Pujol, de aanvoerder van Barcelona, wijst zijn uh, mannen naar voren. Kan ver gooien. Dat doet hij ook. En uh, via het hoofd van Via gaat de bal naar voren. Maar opgevangen door Real Madrid. Uh, bal bij... Wie was dat? Uh, het leek me... Nee, het was niet KK, want die is er al uit. Eusil uh, die uh, daar in de buurt was. En dan is het Carvalho die de bal naar Marcelo speelt. Marcelo, bal de diepte in. Uh, het is een slechte bal, die komt uh, niet aan. En dan kan er overgenomen worden door Barcelona via Daniel Ves. Daniel Ves naar Xavi. Xavi gaat lopen met de bal en geeft de breed aan Iniesta. Als het moment komt dat uh, het even 1-1 blijft en er wat meer druk gaat komen van Real. Dat Real achterin ook gaten moet laten vallen. Dan kan Barcelona er natuurlijk als geen ander van profiteren. Dan... Is het probleem wat dat betreft weer snel opgelost. Maar zou het nog 1-2 worden? Ook wordt het echt nog billen knijpen. Victor Valdez trapt een bal naar voren. Dat uh, doet hij ter van de middenlijn op het hoofd van Carvalho. Die kopt hem naar de linkerkant. Daar wordt hij opgevangen door Real Madrid opnieuw via Xabi Alonso. Komt hij terug bij Carvalho. Die wordt opgejaagd op zijn beurt door Messi. De bal terug naar de doelman. Een peer naar voren, dan weer op het hoofd van Busquets. Dan wordt Lef die, die bal in de middencirkel een beetje hangen. Wil Iniesta naar de bal toe, maar is Adebayor de eerder. Die bal verdwijnt dan naar de buitenkant. Adebayor loopt door het strafgebied van Barcelona in. In de hoop dat daar een bal snel komt, maar dat gebeurt niet. Ja, nu met een omweg en dan vervolgens toch de hoge hijs naar voren. Dan willen de drie de lucht in om te koppen. Maar gaan ze er allemaal aan onderdoor. Cristiano Ronaldo was er nog het bij, maar ziet de bal over zijn kruin heen schieten. En dan de andere kant over de zijlijn gaan. Toch weinig van gezien van Cristiano Ronaldo. Een van de duurste spelers aller tijden. Ja, nu is het Messi. Uh, heeft weinig nog kunnen laten zien in deze wedstrijd. Uh, ook uh, nu is hij niet in de buurt van de bal. Is het uh, Diara die een uh, kleine overtreding maakt op Xavi. En dus uh, een vrije trap voor Barcelona. Nog wel op de helft van Barcelona. Xavi die uh, even de, arm, de rechterarm in de nek voelde van, uh, uh, van uh, Las Diara. En dus een, uh, een vrije trap krijgt... En, die vrije trap, dat duurt lang. Hij heeft hem nu genomen. En via Daniel Ves is de bal bij Messi gekomen op de eigen helft. Even de versnelling van Messi wordt aangetikt door Xavi Alonso ik sta weer Alonso zegt de blekeren nu is het genoeg geweest je hebt me uh, zat overtredingen gemaakt dit is de ene die teveel is hij krijgt een gele kaart heeft geen uh, gevolgen voor een eventuele finale die nog ver weg is want hij stond niet op scherp maar heeft wel een gele kaart vanwege de, de overtreding op Messi derde gele kaart van de wedstrijd alle drie zijn ze voor Real Madrid in uh, dit seizoen trouwens waarin dit dus de Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde confrontaties tussen deze twee ploegen. Is dit de eerste keer dat er nog geen speler van Real Madrid het veld uitgestuurd is. Dat gebeurde er in die andere vier wedstrijden wel. Dus wat dat betreft kan je er bijna op wachten dat er straks nog een rode kaart gaat komen. Ook voor Real terwijl Daniel Alves de bal heeft. Terugspeelt naar Xavi. Xavi terug naar de laatste lijn. Mascherano, Piqué, halverwege de eigen helft. Echt velddruk zetten doet Real pas nu als de bal door van de middenlijn komt. Waar Barcelona de voetballend vrij makkelijk onderdoor schiet nu. En weer komt met Messi die de bal wel had willen pasen naar Pedro die naar binnen gelopen was. Maar de bal er uiteindelijk niet ziet uitkomen. Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso en de overname van Real. Ik ben benieuwd of er vooral een, een tv uit een hotelkamerraam is gegooid in de buurt van het stadion door Mourinho. Bal bezit voor zijn Real Madrid. Cristiano Ronaldo die de bal even terug speelt en hem terug wil hebben. Maar Eusiel gaat lopen met de bal en brengt hem dan naar de rechterkant, naar buiten. Kan er aardig door Arbeloa worden gelopen. Die wordt even aangetikt, zo lijkt het. Maar zegt de bleekeren niets aan de hand. En Arbeloa denkt ook, ja, eigenlijk was er ook niets aan de hand. Want hij gaat meteen staan en loopt terug naar zijn plekje rechtsachterin bij Real Madrid. Bal over de achterlijn. Doeltrap Barcelona. Wil Madrid echt nog alles of niets? Dan zit er nog één troef op de bank. Een uh, aanvaller, niet de minste overigens ook. De Fransman Benzema. Die uh, zou je er dan nog in kunnen brengen. Voor het uh, slot van deze wedstrijd. Eugil en Adebayor zijn dus al gekomen. Voor Higuain en Kaká. 20 minuten nog te gaan. Een 1-1 stand door de goals van Pedro. Na 54 minuten op aangeven van Iniesta. En 10 minuten later de gelijkmaker van Marcello. Op aangeven van zijn... Uh, ik ook weer landgenoot zeggen. Op aangeven van Di Maria, de Argentijnse balbezit. Continentgenoot. Voor... Continentgenoot is een heel mooi woord. Ik vind het ongelooflijk dat ik dat woord niet veel eerder gebruikt <laughs> heb. Al via weg aan de linkerkant van het veld. Die uh, geeft de paas nu naar binnen. Ja, dat is niet te belopen voor Messi. Die bal rolt door. In de handen van uh, zijn landgenoot. Mag hij toch hier, Casillas? Ja, bij uh, Barcelona is het een stuk makkelijker met acht Spanjaarden in het team. Maar weer is uh, uh, Real weg met uh, Cristiano Ronaldo. Die wordt uh, gestuit, krijgt geen vrije trap mee. En daar uh, zijn ze boos over bij Real Madrid. Komen uh, klagen bij de blekeren. Maar het spel gaat verder met uh, Iniesta. Die de bal even kwijt. Leek te raken. Maar Via heeft hem opgepikt aan de zijkant. Aan de linkerkant. Een meter of tien over de middenlijn. Even uh, tegenstander proberen te dollen. Maar dit is wel goed. Messi. Messi met nog een man tegenover zich. Messi hier langs? Nee. Messi uh, nog wel altijd in balbezit. En dan komt Ademba werkelijk als een idioot. Komt hij in. Ramt Messi tegen de vlakte. Waarom heeft die man nog steeds geen uh, gele kaart in deze wedstrijd? Want hij kwam erin in de tweede helft. Maakte meteen een verschrikkelijke overtreding. En ook nu maakt hij weer zo'n rare beweging op de kleine Messi. Er wordt, niet er voor wordt niet eens voor gefloten. wordt eens Het is niet te geloven. Pujol mag gaan ingooien. Maar wat Dat doet wel. hij daar? Vraag ik me sowieso af. Terwijl uh, Barcelona nu komt er ingooien. Komt nog uh, voor de goal die bal ook. Nadat hij uh, nog net te belopen bleek blijkbaar Maar wordt al door Real uitverdedigd. Wordt opnieuw ingebracht. Bal naar de rechterkant van het veld. ...waar Barcelona nu wel veel mensen op de helft van de tegenstander heeft... ...en probeert om daar een opening te forceren. Pedro heeft de bal gekregen, goed mee teruggegeven aan Busquets... ...die dan een voorzet moet geven vanaf de rechterkant. Daar is Messi met het hoofd. Ja, dat is niet zijn grootste kwaliteit. Koppen vanaf de penalty met een bal die eigenlijk nog net te hoog komt ook... En uiteindelijk via Casillas weer zo snel mogelijk de andere kant op wordt getrapt. Maar dat levert, omdat je het zo snel doet, toch in een aantal gevallen wel vrij snel balverlies op ook. Toch heeft uh, dat doelpunt van Real er niet voor gezorgd dat Real uh, hoop krijgt. Want het ja, is eventjes. Toch... Een minuut, ja. twee. En nu is het toch weer Barcelona dat de klok slaat. Uh, Xavi speelt de bal naar Messi. Messi tussen twee man. Bal naar buiten naar uh, Busquets. Messi krijgt de bal terug. En uh, dan is het uh, Pedro die uh, de bal heeft. Pedro gaat helemaal Terug via Daniel Vesk. Pedro weer in uh, balbezit. Probeert te kruisen naar de andere kant. Dat lukt niet omdat Arbeloa er tussen zit. En dan is het Iker Casillas. De Spaanse keeper van Real Madrid. Die de bal aan de voet heeft. En halverwege zijn eigen helft. Met links de bal naar voren. Ja, het wordt uh, pompel verzuipen voor uh, Real. Met uh, diepe ballen. Waar nu Cristiano Ronaldo doorkopt. En dan in duel verzeild raakt. Waarvan hij toch vindt dat daar een overtreding is gemaakt. door een van de spelers van Barcelona. De plekere. Er geen over heeft, zou het komen omdat hij al bezig is met een wissel. Want uh, die is aanstaande of vond hij het gewoon niks. Het duel met Daniel Alves. Heel voorzichtig ligt er een handje van Daniel Alves bij uh, Cristiano Ronaldo op zijn schouder. Maar een overtreding kun je dat toch niet noemen. De Bleker wil daar ook niet voor fluiten. Via gaat naar de kant bij Barcelona en wordt vervangen door Keita. Dat is een defensieve wissel. Een uh, minuut of 17 voor tijd. Keita de vervanger nog van Iniesta in de eerste wedstrijd. Vandaag dus op de bank. Maar mag in ieder geval het laatste dikke kwartier nog meedoen. En applaus voor Via. En misschien dat we Avelay ook nog gaan krijgen als er nog de nodige applauswissels zijn. ...gaan komen voor bijvoorbeeld Iniesta of uh, uh, Xavi die uh, allebei uitstekend hebben gevoetbald in deze wedstrijd. Uh, het is uh, balbezit nu voor Real Madrid. De tijd begint te dringen, nog uh, ruim een kwartier te gaan als het uh, bal verlies voor Madrid is... ...en er omgeschakeld kan worden door Barcelona via Keita. Zijn eerste balbezit is richting Pujol. Pujol bal terug richting Keita is uh, iets te scherp, maar Pujol ruimt het zelf weer goed op. En zorgt ervoor dat Barcelona in balbezit is. Maar dan is het uh, goed jagend Real Madrid dat weer uh, de bal heroverd heeft. Messi loopt uh, achter een bal aan. Die wordt uh, teruggespeeld door Cavallo naar de doelman. Casillas die dan opent naar de rechterkant. Arbeloa en dan de bal... Op de helft van Barcelona gekregen. Daar is het wel druk, maar staat natuurlijk ook voldoende van Barcelona om daar eventuele problemen op te lossen. Piquet doet dat nu naar behoren. Die leidt zelfs de tegenaanval in met de bal naar de buitenkant. Iniesta. Balletje. Ah, Ja, dat is een schitterende paas, maar komt net niet aan daar waar hij aan moest komen. Messi probeert er nog een bal binnen te houden. Marcello glijdt naar die bal toe. En dan kan je zeggen, het veld is nat en het is allemaal onhandig en ik ben een klein beetje te laat. Maar hij lijkt zijn tegenstander daar toch behoorlijk te raken. En het zou mij niet verbazen als daar een kaart aan gaat komen. Ook voor de linkervleugelverdediger van Real Madrid. Dat is inderdaad het geval. Hij is de vierde van Real. Ik wilde zeggen de koninklijke. Maar zo koninklijk is het vanavond allemaal niet. Die op de bom wordt geslingeld. Het is natuurlijk ook omdat het veld nat is. En je glijdt door. En je bent even je controle kwijt. Maar als je zo erin gaat. Dan weet je ook wat de risico's zijn. Ja, en hij is gewoon te laat. Want uh, Messi heeft de bal al geraakt. En dan komt Marcelo toch. En je ook. Ja, hij is veel te, te laat. Ja. Hij is veel te laat. Kijk, het veld is wel nat, maar hij, hij probeert echt Messi te raken. En niet de bal, want hij, dat been zit ook nog ietsje hoger dan uh, normaal bij een sliding is. En uh, dat kun je in de 26.000 herhalingen. Ja, Kijk, ik, zit, ik, ik probeer het nog een aantappen. beetje te vergoedelijken, maar als ik de herhaling nu vier keer zie, dan ga ik nog eerder twijfelen aan de rode kaart die hij niet schrijft. Want het was uh, inderdaad gewoon uh, vervelend smerig. Vrije trap voor Messi die uh, uh, wel flink gezocht wordt door de, de Madrid-spelers. De vrije trap uh, is genomen en uh, is bij Messi terechtgekomen. Probeert hem uh, binnen door te geven. Dat lukt niet omdat er een Madrid-speler net tegenaan zit. En dan kijken wat de counter oplevert. Helemaal niets, want die wordt eruit gehaald door Pujol. Pujol naar Messi die meteen weer fel op de huid wordt gezeten. Opnieuw een overtreding gemaakt. Xabi Alonso dit keer op het binnenveld. De pleker staat er drie meter vanaf. Xabi Alonso met veel misbaar loopt nog op de scheidsrechter eraf. Ook, oppassen, want dus ook al geel, en ik zei al, in de eerste vier wedstrijden tussen Real en Barcelona eerder dit seizoen. Competitie 2, bekerfinale en de eerste wedstrijd in de Champions League vorige week. In alle vier keer eentje van Real naar de kant gestuurd, voortijdig. En ik denk nog steeds dat dat ook vandaag gaat gebeuren. Ja. Vier mensen inmiddels met geel, en Real is gefrustreerd. Omdat het dus voelt na die goal van Marcello, dat het even een paar minuten heeft gedacht, oh het zal toch niet. Maar dat het eigenlijk tot de conclusie is gekomen dat Barcelona gewoon weer daar is begonnen daar wat opgehouden was. Namelijk de bal hebben, rondspelen en zoeken naar mogelijkheden. En het gevoel zegt eigenlijk dat het straks eerder nog tweeën voor Barcelona wordt of voor Madrid. Voor ja, overigens compliment aan de bleeker hoor. Want heel veel druk op zijn schouders. En hij fluit een uitstekende wedstrijd. Hij ziet het allemaal goed. En Mourinho zal zeggen ja kijk eens wij hebben vier gele kaarten en zij niet één. En een doelpunt afgekeurd, et cetera, et cetera. Maar Barcelona is sterker, nu met Messi. En hij maakt een heel klein foutje, maar blijft in balbezit. Hij kreeg de bal niet onder controle. Hij glijdt dan weg en dan uh, is, het, uh, is er geen houden meer aan. En is de overname voor Diara. Diara via Xavi Alonso en Carvalho gaat en Ronaldo gaat de bal naar voren via de rechterkant. En dan uh, wordt er goed gejaagd door Keita en moet Arbeloa terug naar zijn keeper. Wij hebben gespeeld in Nauwkamp. 77,5 minuut. Barcelona 1, Real Madrid 1 en dat na de 0-2 in Madrid. In het voordeel van Barcelona is Barcelona dus met anderhalf been in de finale. Zeker omdat het beste erbij bij Madrid dus toch wel aflijkt. Na die kleine opleving in de minuten na dat doelpunt van Marcelo. De gelijk maken, oh Messi mooi langs Cavalio. Dan wordt er een sliding ingezet door Marcelo. Messi blijft op de been ter nauwer nood. En kan dan de bal Daar niet meer. Ja, want als Messi namelijk niet op de been blijft, is hij gegarandeerd met zijn tweede gele kaart gezien. Nu ja. denkt Messi, ik voel hem wel, maar ik loop door. Nou kun je zeggen, had het maar niet gedaan. Tegelijkertijd ben je blij dat hij het wel doet. Ja, Via Raoul Albiol gaat de bal vervolgens over de zijlijn. Maar Marcelo speelt met vuur. In deze fase van de wedstrijd 12 minuten voor tijd. Wat ik zo even al zei, dat herhaal ik dan nog maar Het voelt in deze wedstrijd allemaal alsof het eerder 2 voor Barcelona gaat worden dan 2 voor Madrid. Het was wel een aardig gezicht dat in de herhaling zagen we dat Carvalho gepoord werd door Messi. Dat doet pijn bij Portugezen, zeker bij een Portugees als Carvalho. Marcelo heeft de bal gepaast en dan gaat de bal... Uh, ...richting Eusil uh, aan de rechterkant. Of is het Arbeloa? Nee, het is uh, Arbeloa. Die probeert uh, Adepojoor te bereiken. Dat lukt niet. En dan gaat de bal over de zijlijn via Piqué. En mag er gegooid gaan worden door Real Madrid. 11 minuten nog in deze wedstrijd. 1-1 Barcelona, Real Madrid. Real Madrid heeft minimaal twee doelpunten nodig. Als Barcelona niet uh, scoort. Maar daar ziet het niet naar uit. Ook omdat... Uh, er een overtreding door Adebayor wordt gemaakt op Piqué. En er een vrije trap is voor Barcelona. Hoofdschuddend loopt Ronaldo weer weg. Men is het er allemaal niet mee eens. Maar hij heeft dat goed gezien. Het was overigens de overtreding waar hij... Uh, het slachtoffer van was Ronaldo, die niet gegeven werd en waar hij hoofdschuddend uh, uh, voor wegliep, de overtreding van Mascherano. Maar goed, uh, Piqué werd daarna wel geraakt en dus een vrije trap voor Barcelona. Ja, deze 22 e halve finale voor Real Madrid, dat is ook wel een ongelofelijk aantal eigenlijk, dat je 22 keer in de halve finale van een uh, Europa Cup 1 schuinstreep Champions League staat, gaat voor Madrid niet goed aflopen. U weet, ze hebben de Cup negen keer gewonnen. Dat is ook al een bijzonder aantal trouwens. Het lukte Barcelona drie keer. Met de trainer Van nu Guardiola natuurlijk als speler nog in 1992. Op Wembley met die winnende van Koeman. Dat weten we allemaal nog. 80 minuten gespeeld. 1-1 de stand. En Barcelona dus dichtbij een succes in deze wedstrijd. Nou is er wel eentje. Dat is Piqué. Die met een blessure nu aan de hand, aan de pols naar de kant moet. Dat zou toch een aardelating zijn als daar iets serieus mee mis zou zijn. Wat uh, rots in de branding dus. En dat betekent dat applaus klinkt voor uh, verdedigers die zich warm lopen. Volgens mij is nu Abidal zelfs even de dukout uitgestuurd om daar aan de warming-up te beginnen. Hij die dus uh, buitenspel stond. Een levertumor verwijderd. Dat gebeurde in maart. Ook ongelofelijk dat je dan nu alweer wedstrijd fit bent. Maar blijkbaar kan het allemaal. Ja, ik uh, zie in de herhaling hoe. Hoog het been, het rechterbeen van Adebayor was bij Piquet toen Piquet geraakt werd. en Piquets hand zat uh, ter hoogte van zijn schouder. Kun je nagaan hoe, de, hoe hoog dat uh, been was van Adebayor. Goed, negen uh, minuten nog. Nog altijd de, vo, de voorsprong wilde ik zeggen, maar uh, als je over twee wedstrijden kijkt is het de voorsprong van 3-1 voor Barcelona. Barcelona, dat ook deze wedstrijd gewoon veel sterker is, laten we wel zijn. Real Madrid is in de wedstrijd gekomen door het doelpunt van Marcelo. Maar uh, het heeft uh, verder nog weinig opgeleverd. En nu uh, Fluiten bleek er richting de inboor voor Barcelona. Dat hij genomen mag gaan worden En die is ook genomen. Palme zit voor Barcelona via Busquets. Het stomme is eigenlijk dat Barcelona in de tweede helft wel scoort. In de eerste helft niet, maar dat het in de eerste helft veel meer kansen krijgt dan in de tweede. Toen hadden er recht 3-4 ingekund. Het laatste kwartier van het eerste bedrijf nu. Goede combinatie. En Pedro, weg vanaf de rechterkant van het veld. Messi kiest positie. Pedro wil de bal daar neerleggen. Die wordt onderweg gestuurd door Marcello. Komt opnieuw bij Pedro terecht. Die zich dan door Cavalio de kaas van het brood laat eten. Die op zijn beurt ook nog via Diara steun krijgt. Dan is het wel wat te machtig voor Pedro de doelbe te maken van Barcelona. Het uitverdedigen van Real laat dan toch weer te wensen over. Omdat er ergens een overtreding is gemaakt. De bal gaat over de ja. zijlijn. En dan krijgt denk ik Pedro ja. Geel. Omdat hij nadat hij de bal verliest in de terugverdediger nog een tik uitdeelt op Diara. Ja, meer om de sliding. Hij miste Diara. Uh, maar Diara ging verder. En toen in het uh, vervolg. Er uh, eigenlijk geen voordeel. Bleek heeft de bleekere uh, gevolgd oh, voor die overtreding. Heel goed. En uh, uh, deze Pedro een uh, gele kaart daarvoor. Zonder, te... zonder gevolgen dus. Want dat hadden we gezegd. Geloof ik hebben uh, Barcelona niemand op scherp voor een eventuele finale. En laat dat woordje eventueel inmiddels maar weg. Overigens. Ja. Goed, de vrije trap voor Real Madrid. 1-1 uh, de stand. Dat uh, weten we nog allemaal. Maar de vrije trap is slecht genomen. En wordt uh, nu naar Iniesta gespeeld voor Barcelona. Iniesta in het strafschopgebied. Komt, probeert er langs te gaan bij Arbeloa. Lukt niet, goed verdedigd door de uh, Madrileense rechtsback. En dus kan uh, Madrid weer in de aanval gaan. Maar worden opgejaagd. Nu dan uh, een beetje een opening, een mogelijkheid. Als Ronaldo de bal laat lopen en Eusil uh, de bal heeft. En hem naar de linkerkant probeert te spelen. Maar uh, waar Diarra de bal heeft. en hem aan Di Maria geeft. Di Maria gaat uh, lopen met de bal. brengt hem in het strafschopgebied. Maar dan is het uh, aan die de bal niet onder controle krijgt. en het uitverdedigen moeizaam is voor uh, Mascherano. Maar toch is dat uh, gelukt. Terwijl Diarra even doorloopt. en gaan we daar de tweede gele kaart voor Diarra krijgen? Terwijl uh, alles en iedereen nu boos is. Op, uh, is dat Mascherano? Ja, het is Mascherano die volgens de Madrilenen heel veel toneel speelt. En uh, als ik kijk naar Diara, die weet zich van de prins geen kwaad. Even kijken wat er gebeurt. Ja, denk jij? Nee, nou ja, god. Ja, nee. nee. Ik, uh, dit vind ik, hij stelt er wel aan, Mascherano. Hij zet zijn benen wel in op een manier die eigenlijk niet hoort. Maar raakt zijn tegenstander denk ik niet eens. Dat is wel heel erg gezocht. Er wordt druk overlegd nu door Mascarano en de scheidsrechter die dan denk ik toch maar weer wijselijk besluiten om de kaart hier op zak te houden. Maar toch de wijze waarop die erin gaat, niet handig, niet slim. Je kan als je pech hebt en het zit tegen tegen je tweede gele kaart oplopen. En bij Madrid voelt het dan af en toe op het moment dat je dit soort dingen ziet. Dat, er, dat, dat, dat ze er bijna op zitten te wachten. Dat er nog eentje uit het veld moet worden gestuurd. Zes, en, zes minuten nog te gaan. We zitten. In de 84ste van deze wedstrijd, vrije schop komt er voor Barcelona. Dat wel, na die overtreding. 1-1 stand, opgeteld bij de 2-0 dus 3-1 voor Barcelona. Dat lijkt dat er buit binnen is. Zo voelt het ook wel, Madrid heeft nauwelijks iets te vertellen gehad. Heeft nauwelijks kansen gekregen, wel een goal gemaakt. Cadeautje, Na nou een fout achterin bij Barcelona. Barcelona dus zoals gezegd in de tweede helft, nou ja in feite één grote kans, één goal. Terwijl ze in de eerste helft uh, niet scoren, maar de 3-4 hadden... Kunnen maken, want dat is zijn, En die als nu op het scorebord staat 4-1, dan zegt niemand wat eigenlijk. precies. Weer een overtreding van Adderbajor. Nou, die gaat nu toch wel zijn kaart krijgen. Hè? Weer op Messi. Ik denk dat hij al zeker twintig uh, uh, overtredingen ja, in, in tegen een heeft. In een kwartiertje? Ja, want zo lang staat hij erin. Ja, Adderbajor, maar ik, ik bedoel Messi. Hoeveel oh, zo, ja. overtredingen er op Messi zijn gemaakt, dat is echt onwaarschijnlijk. Uh, Adderbajor mist de finale. Mocht dat uh, ooit nog zover komen, waar het uh, niet naar uitziet. Even kijken wat hij doet. Hij trekt hem gewoon naar achteren met twee handen. Ja, Goed gedaan. Gewoon de volgende wet, eerste wedstrijd volgend jaar. Ja, Ja, we Jor Geel. Overigens, aardig voor Pep Guardiola. 19,92 weten we allemaal nog. Ronald Koeman. Uh, tegen Sampdoria de 1-0. Champions League finale. De Europese 1 finale. En Pep uh, Guardiola speelde toen. En die gaat terug naar Londen. Want daar werd die wedstrijd uh, toegespeeld. De finale. En ook nu. Maar nu als trainer. Gaat hij richting de finale. Want 1-1 na 85 minuten spelen. Is meer dan genoeg om de finale te bereiken op 28 mei. Ja normaal gesproken dus tegen Manchester United. Dat in een vergelijkbare situatie zit als Barcelona. Namelijk al uh, met 2-0. In de uitwedstrijd van Schalke won. Normaal gesproken zal dat dan de finale worden. Dat was een finale die we nog kennen van die zo lang geleden. Rome 2009. Ook die twee ploegen. Terwijl Iniesta de bal heeft voor Barcelona. In, normaal gesproken de laatste omwentelingen van deze wedstrijd. Nou ja, hoewel. Nog een minuut of vier plus wat extra tijd. Maar Madrid gelooft er niet meer in. Laat het kopje hangen. Pedro met een actie. Nog een overtreding van Marcello. Niet als zodanig beoordeeld. De bal gaat over de zijlijn. Wordt dan het laatste op Pedro geraakt. En dan mag Real zwaar nog gaan gooien ook. Dat leek me eerlijk gezegd wel een foutje van het arbitrale trio. in gooi en dus ook balbezit voor Real Madrid. Doet dat met een wilde trap naar voren. Wordt eigenlijk simpel onderschept achterin door Barcelona. En dan gaat die bal maar weer naar voren. Het is nu pompel verzuipen. Hopen op een toevalsbal. Als Pujol de bal niet echt lekker raakt. Maar wel komt de bal terecht in de voeten. Van Busquets. En die speelt hem naar buiten. Naar Messi. Messi terug. Er links doorgelopen. Het was overigens Daniel Vest. Die bal terug probeerde te spelen naar Messi. Dat lukte niet. En dan is Adeboyor opeens de allerlaatste man. Die de bal komt ophalen voor Real Madrid. En die weer naar voren kan spelen. wat Di Maria de bal wel kan aannemen. Het van de middenlijn. Maar hem even snel weer verspeelt. Na een hakje. Omdat hij niet bij anders kon. En het probleem bij hem zit hem ook altijd in het feit. Want ik vind het een fantastische speler. Maar dat hij echt alles met zijn linkerbeen wil doen. En dus ook nu. Dat zagen we zo even bij een aanvallende actie ook al. Er wordt maar weer zo'n overtreding gemaakt door Real. Xavi Alonso dit keer. Drie minuten voor tijd. Ook hij heeft al geel. Ja, even, kijken. even kijken. Ja, het is allemaal... Hij vangt nu zijn tegenstander op. Steekt nog even zijn benen achter. achteren. Het is allemaal niet handig. Xavi is dit keer het slachtoffer. Je kan echt tegen je tweede gele kaart oplopen als de keer tegen zit. Hup, de volgende overtreding. Het is echt alsof ze bij Real het gevoel hebben van... we willen toch nog dat er eentje van ons wordt uitgestuurd. Nu wordt Daniel Alves ondersteboven gekegeld. En komt er op een meter of 30 van het doel. 25. Een vrije trap voor Barcelona. 1-1. Nog 2,5 minuut. Plus extra tijd. Ricardo Cavalho is dit keer de dader. En ik zou de blekering willen adviseren. Om toch in ieder geval maar deze wedstrijd zo snel mogelijk af te fluiten. Als de klok eenmaal op 90 staat. Ja, je kunt het uh, lomp noemen. Maar ik, ik, ik denk dat het toch ook gewoon gemeen is. Zoals uh, uh, de overtredingjes Het zijn van die hele gemene frustraties. Uh, ja, precies. En dat heeft een grote ploeg toch niet nodig, maar ik denk dat daar toch ook de hand van Mourinho achter zit. 1-1. We zitten twee minuten voor het eind van de wedstrijd. De vrije trap is daar. Xavi staat er natuurlijk bij. Dat is de man bij de vrije trappen. Maar Messi zal dat ook heel graag willen doen. Maar het is te ver van het doel. Nou, daar komt Messi toch. Messi schiet hem, knalt hem in de armen van Casillas. Hij kwam heel geniepig achterafgelopen. Want iedereen verwachtte Xavi. Maar met links was het Messi. Maar hij schoot de bal recht in de handen van Casillas. Die de bal overigens helemaal over de uh, lengte van het veld naar zijn uh, concurrent aan de andere kant, uh, Victor Valdes uh, schoot. Iniesta aan de bal nog uh, op de eigen helft, moet hem dan uh, breed spelen. Dat doet hij via het tussenstationnetje. Komt die bal dan uit bij Daniel Alves, die hem in één keer diep speelt buiten spel. Wordt er dan uh, gezegd? Dan is er nog eentje van Barcelona boos die daar doorgelopen is. Dus dat lijkt wel Xavi eerlijk gezegd. En dan komt er een vrij schop aan dat hij buiten spel staat. Vrij schop voor Real Madrid. Dat de bal nog maar een keer hoog naar voren. Pont, ja, nu moet hij maar een keer goed vallen voor Adé En dan maar kijken wat er gebeurt. Maar goed vallen voor Adé doet hij niet. Alles wat overigens om Adé heen staat valt wel goed. Want alles wat er om hem heen staat dat wordt door hem ons bovengeschopt vanavond. Is in geval de Laatste officiële minuut loopt. En het scorebord zegt nog steeds 1-1 in het voordeel, dat hebben we vaker gezegd hoe stom dat klinkt, in het voordeel dus van Barcelona. Ja, dan hebben we hebben twee wedstrijden gezien, we eigenlijk vier in uh, twee weken tijd. En alle vier die wedstrijden tussen Real en Barcelona, de bekerfinale, uh, gewonnen door uh, Real Madrid. De wedstrijd in, nou, in uh, Madrid... Voor de competitie 1-1 terwijl Pujol naar de kant gaat en daarvoor een applauswissel krijgt. En ook de twee halve finales waren niet echt oogstrelend. Er zijn momenten geweest in de eerste helft dat je echt het ouderwetse Barcelona zag. Barcelona dat ook volkomen verdiend naar de finale gaat. De aanvoerder gaat naar de kant. De grote Charles Pujol krijgt een staande ovatie van 100.000 man in Naukamp. Want hij heeft toch ook weer goed werk geleverd. De gelegenheidslinksback van Barcelona. Ja, dat is hij natuurlijk niet. Maar als er niemand beschikbaar is, dan uh, zal toch iemand het moeten doen. We zeiden al gekscherend. Abidal. Het is, uh, ja, ja, ja. Nee, dat grote applaus is zeker voor Puyol, maar ook voor Abidal. Omdat het publiek, het, uh, terwijl hij nu de Fransman het veld in komt, natuurlijk ook onwaarschijnlijk vindt dat hij zo snel na een operatie, we hebben kunnen die vaak genoeg zeggen, een levertumor weggehaald in maart en dan nu alweer in het veld staan. Dat is echt onwaarschijnlijk, maar hij flikt het hem. Dat is knap. Fit dus blijkbaar. Ongelooflijk fit deze Fransman. 31 jaar. Hij mag nog een paar seconden meedoen in deze halve finale tussen Barcelona en Real Madrid. Waar de klok inmiddels in de 91ste nut is beland. Real weet dat het verslagen is. Dat het wel voor het eerst in jaren weer eens in een halve finale komt. Want de laatste jaren plotseling was het zo dat in de eerste knockoutronde Real per definitie werd uitgeschakeld. Dus in die zin is het nog een, bijna een opsteker ook. Maar toch zo aan de kant worden gezet door je grootste concurrent. Dat is en blijft denk ik toch... Van de twee minuten extra tijd is er één voorbij. Probeert Marcelo nog een tegenstander te torpederen. Dat lukt ook, maar niet gefloten door de blekeren. En dan is de overname eventjes voor Barcelona. Gaat Marcelo nog even door richting keeper Valdez. En ligt Pedro met pijn aan de knie op de grond. Ik zou zeggen, jo, ga lekker staan. Uh, of hij moet echt heel veel pijn hebben als uh, de bal nu over de zijlijn wordt gespeeld. Want we zitten echt in de slotseconde van deze wedstrijd. Mag Afelay er nog even in? Ja, mag Afelay nog komen. Nou, Afelay heeft natuurlijk wel een belangrijke rol gespeeld in deze tweeluik. Voor uh, de finale van de Champions League. Door vorige week een belangrijke voorzet te geven. Waar Messi... ...de eerste van zijn twee doelpunten kon maken. Uh, Afalai loopt nog warm aan de zijkant. Uh, Pedro ligt nog op de grond. Wij krijgen nog op de grote schermen wat herhalingen te zien. Uh, Pedro wordt aangeraakt door Marcelo die daar niets aan kan doen... ...maar wel met zijn volle gewicht op de linkerkant... Terecht komt van Pedro en daar zal de pijn bij zitten. Pedro wordt aan de kant geholpen met een van pijn vertrokken gezicht. Het publiek geniet, want zij weten dat hun ploeg FC Barcelona over een paar weken op Wembley speelt. Het nieuwe Wembley voor de Champions League finale. Ja, drieënhalve week nog en dan uh, zal dat nieuwe Wembley, terwijl afleiden, dan toch voor Pedro nog in de ploeg komt... In de slotseconde van deze wedstrijd. Ik zou zeggen winstpremie. Nou ja, gelijk spelpremie mag in ieder geval nog iets ophalen. Nou, dat is een ja. lekker invalbeurtje. Ibrahim gefeliciteerd. Het is voorbij afgelopen over en uit. Naar 92,5 minuut. Barcelona, Real Madrid. Eindigt in Barcelona in 1-1. Barcelona naar de finale van de Champions League. Bijna tien over half elf. Uh, ja, Barcelona naar de finale. Waarschijnlijk tegen Manchester United. Tony Bruin, slot uh, is uh, hier. eerste reactie. Nou, het is een verdiende overwinning, zonder meer. Ondanks dat er één, uh, twee uh, bepaalde momenten waren... waarin uh, Real Madrid aansluiting had kunnen treffen. Hè, de goal die ze gemaakt hebben met de ongelukkige val... van Ronaldo op de hielen van Mascherano. Toen dus stond er nog 1-0 van Barcelona. Toen stond 1-0 ja. en als dan dus de goal valt dan, uh, langer... dan uh, ja, is er toch een opening... En uh, aan de andere kant heb je toch op het moment van de 1-1 die geval is... verwacht je dat eigenlijk Real Madrid door moet stoten. Hè, om een opportunistische te spelen. Je zag ook wel dat de wissels, uh, de vermoeide Hygiene en Kaka eraf gingen. Mm -hmm. O'Shield erop kwam en Adebayor. <laughs> maar ik vond dat ze toch te veel gingen richten op de duels. Winnen van duels, schoppen in de duels... Kleine tikjes geven, maar ook van Barcelona-kant, beide kanten. Het voetbal vergaten, Real Madrid, om zich te concentreren... om toch tot een, uh, ja, een 1-2, 1-3 te komen. Waarom, waarom doen ze dat? Is dat wanhoop dan? of zo? Of, of nou, we, weten ze het gewoon niet meer? Ze kunnen toch hartstikke goed voetballen? Ik denk, uh, ja, daarom. En dat is eigenlijk hetgene <lacht> wat ik eigenlijk uh, ja, de coach Mourinho kwalijk neem dat hij zich meer op uh, de activiteiten en de kleine slordigheden... en narigheden in het veld hebt mm -hmm. heb geconcentreerd. En niet een stuk voetbal hebt laten zien. Dat je zegt, ik geniet van Ronaldo. Ik geniet van Oziel die op de bank begint. Een fantastische, fantastische middenvelder. En dan zeg ik, dan had je toch Barcelona in hun achterhoede van vanavond pijn kunnen doen. Het feit dat we in de eerste helft ook de Real Madrid-spelers weer regelmatig met hun arm omhoog uh, uh, of verongelijkt uh, stonden, uh, uh, uh, uh, zagen zien doen. Dat is geen goed Nederlands, maar je snapt in ieder geval wat ik bedoel. Uh, in sommige gevallen hadden ze misschien wel gelijk, in andere um, um, momenten misschien ook niet. Geeft dat niet aan dat ze met heel andere dingen bezig zijn dan waar ze mee bezig moeten zijn? Nou, dat vind ik de zal. Dus dat, uh, dat ze geconcentreerd zijn op dit soort dingetjes en dit soort gevalletjes. Terwijl ze het goede voetbal wat ze in hun hebben veel beter uh, hadden kunnen laten zien. Is dat dan de schuld van de coach? Ja, vind ik wel. Dat vind ik wel. vind ik wel. Uh, ik had uh, dit Barcelona-sfeer zeker uh, voetballend uh, ja, veel sterker uh, willen aanpakken in hun achterhoede. En uh, vergeet niet, als het uh, wel 1-2 wordt, al is het de 82e minuut, dat bent 3-1... Ja, Je er gewoon uit. bent. Ja. En dan is dus het Catalaanse publiek. Wordt dan heel stil. Dat slaat terug op, uh, op, het, op het elftal. Die hebben zoiets van: het zal toch niet gebeuren dat we het nog uh, gaan doen. Nou verliezen. ja, omdat we altijd meestal. Uh, van Madrid verliezen. Op wat voor fronten dan ook. In het verleden. Hè, dus uh, daar had dus meer de concentratie van. Uh, en de focus van Madrid op moeten liggen... dan op de kleine akkefietjes in het veld en met op de scheidszitter appelleren. Het, het, het verslaan van Madrid nu, hè? dan vergeten we even die bekerfinale voor het gemak. Uh, het, het feit dat ze dit nu hebben bereikt ten koste van Real Madrid... denk je dat dat bij de Catalanen... Ja, nu toch een, iets in beweging zet dat ze niet altijd onder hoeven te doen voor Real Madrid. Want jij zegt van ja, dat beeld dat hebben ze nu eenmaal in Catalonië. Ja, maar Misschien goed, maar daarvoor, vinden ze verleden, dus maar... daarvoor vinden ze dus de prestatie die dus vanavond dan uh, ja, verricht wordt, ja, is een dubbele overwinning. En je ziet hier dus ook uh, ja, de, de begeleidingsgroep uh, hier uh, in beeld, wat allemaal bestaat uit Catalaanse spelers ja. en uh, mensen. En uh, ja, die confrontatie Catalonia-Madrid is heel erg. En uh, door te winnen op deze manier zie je dus ook uh, met de festiviteiten hoe ze dit vieren. Terwijl ze normaal gesproken van het veld af zouden lopen, zeggen we zitten in de finale. Ja, voor de duidelijkheid, we zien op de monitor nu uh, dat ze in de middencirkel met z'n allen een cirkel maken. Met de camera daar in het midden in. En uh, al dansend en horsend. Het lijkt een beetje op een Catalaanse dans. Uh, uh, wat ze momenteel aan het doen zijn. Die misschien heel veel toeristen wel kennen. Die uh, uh, voor de grote kathedraal nog wel eens uh, te zien is in, uh, in Barcelona. Maar zo is dat een beetje beeld, het wordt, uh, uh, uh, ja, die gaan harder krijgen wordt in mijn uh, oor dat klopt inderdaad. Um, um, maar het geeft wel aan hoe blij ze ermee zijn, maar wat ik vroeg van, denk je dat de Catalanen nu wat trotser zijn en misschien een beetje van dat Calimero af zijn van wij zijn minder dan Madrid? Nou ja, niet afhankelijk van deze ene overwinning en, dat, en de uitschakeling van Real Madrid. Het is meer dus dat ze dus, uh, ja, inwezen voor de... De derde keer, de vierde keer de finale bereiken in de Champions League. Hmm. En uh, <coughs> ik geloof dat dat uh, ja, hun meer doet. En uh, nou je ja, ziet de coach dan ook. Ja, Pep Guardiola, Pep. je hebt nog uh, de finale met hem gewonnen, hè? In, Pep in, in, in, gewonnen 92. Ja, in 92. In 1992 op Wembley op tegen Sampdoria Sampdoria. Goal van Koeman. Ja. En komen in het centrum en pep voor de verdediging als uh, playmaker. Sprong jij ook over die reclame? Uh, ja, uh, en, Jij ging wel in één keer... Ik ging over de reclame. <laughs> Dat kwam dus zo... Wij... bleef hangen volgens mij uh, met ja, zijn been. Wij scoorden scoorde de goal <laughs> uit de vrije trap. Maar er was zo'n uh, blijdschap dat ik was heel bang dat de organisatie niet uh, attent direct reageerde. En met Mancini en uh, Viali had je twee fantastische voetballers bij Sampdoria. En ik denk, we staan nog te juichen. De achterhoede staat nog niet op zijn plek. En uh, die twee maken de 1-1, de countercall, meteen uit de, vrij, uit, uh, de, de, de aftrap. Dus Cruyff en jij die wilden direct over die reclameborden heen... om ze even op een plek te zetten. Ja, voor de eerste keer dat ik als een hinder snelle <laughs> ja, sneller gaat. Jij was sneller dan Cruijff. Ja. <laughs> dat is nog nooit voorgekomen, nee, maar toen wel. Toen wel. Hey, maar even, even serieus, want terug naar, uh, terug naar Wembley... Uh, waarschijnlijk tegen Manchester United. Dat verwacht jij toch ook? Ja, dat, dat, dat, dat niet uh, ja, ja. Schalke hoop nog wel op een 0-2 morgen, maar dat, uh, nee, nee, nee, nee. Dat, dat zie je ook niet gebeuren. Je moet altijd nog voorspelen, dat is duidelijk... in het hedendaagse uh, voetbal. Mm -hmm. eh, zeker met een goede keeper als Neuer... in de kool kunnen ze de nul houden... Ja. Uh, maar uh, de routine en de, ja, de kwaliteit van Manchester United is. Uh, de finale is in Londen, Barcelona, Manchester United. Ja, straks gaan we nog met onze verslag even vooruitkijken naar Manchester United de en Schalke. En als we dan even over die wedstrijd heen kijken. en naar de finale al kijken. Uh, dan neem ik aan dat, uh, dat jij daar ook bij bent, uh, wellicht. Of, ik heb vernomen van uh, ja, de oudspelers. die uh, dus uh, Wembley al gespeeld hebben. Uh, dat ze ons uit willen nodigen om uh, als gast van de FC Barcelona... de finale in Wembley opnieuw uh, te mogen bekijken. In een uh, nieuw Wembley? In een nieuw Wembley, op dezelfde plek, maar in een nieuw Wembley. Ja. En met dezelfde torens. Ja, geweldig hè? Ja, fantastisch stadion. Ja, dat is iets om naar uit te kijken. Is dat hele team nog bij elkaar te krijgen? Ja, dat denk ik wel. We hebben af en toe wel contact, ook met het uh, zoveeljarig bestaan van Barcelona. Zijn we geweest in een reunie. En... Uh, Nee, die is zeer zeker bij elkaar te krijgen. Het was ook een hele hechte groep wat we toen hadden. En uh, dat onderling contact is prima. En uh, nee, die is wel bij elkaar te krijgen. Op ja. de trommelen. Ja. Met Cruijff, die, die is er dan ook bij. Heb je daar nog regelmatig ook contact mee? Uh, vrij veel, ja. ja. Vrij veel. En uh, Ik vond het wel leuk eigenlijk toen, uh, omdat we over de reclameborden spraken. Bij Bambly zat je altijd in de tribune op z'n Engels. Ja? Met een stukje gras voor je. En dan had je het veld. Maar doordat er... Uh, reclameborden kwamen, omdat er van de andere kant gefilmd werd, de, de finale, uh, Zij Kruijf, ja, ik kan het speelveld niet zien vanuit de tribune, want uh, ja, die meterhoge reclame, mm -hmm, dat eerste gedeelte wil ik niet zien. En voor het eerst ooit in Wembley, op verzoek van Cruijff, uh, mochten we dus tegen de reclameborden aanzitten. Zodoende moesten we er ook overheen springen om op het veld te komen. Veld te komen. Want normaal had je daar nooit reclame. Ja, wat een invloed zeg. Ja, zeker. je ja, zeker. Ongelooflijk. Goed, eh, eh, dankjewel voor eh, al je verhalen en voor je analyse van, eh, van deze wedstrijd. Ho, ho, hoe zien heel kort nog de, de dagen richting eh, de bekerfinale er voor jou uit? Of is jouw werk nu gedaan eigenlijk? Nee, nee ik van heb eh, maandagmorgen eh, mijn eerste beknopte rapport gegeven. En daar hebben we dus over gebrainstormd met de technische stap onder leiding van Frank de Boer. En uh, vrijdag-maandag maken we de rapportage af. En uh, zal Frank de Boer uh, zijn strategie uh, overbrengen aan de spelersgroep. Vrijdag-maandag maak je het af? Zondag is wedstrijd, hè? Maar ik ben maandag geweest, maar vri vrijdag en zaterdag... Oh, uh, vrijdag-zaterdag. Oh, ja. Ja. Ik wou al zeggen, nee dat je nee, niet... Nee, nou, uh... afgelopen maandag zijn we begonnen met de ja, voorbereiding. Ja, ja, ja, ja. En uh, vrijdag-zaterdag maken we de zaak af. Ik wens jou net zoveel succes als het heel sterke uh, FC Twente. Heel goed. En ik hoop dat het voor het publiek een prachtwedstrijd wordt. Dat hoop ik uh, al helemaal. Goed, dankjewel. Nogmaals, Tony Bruinsland. Kort, kort. Kim Kleijsers is volgende maand de grote publiekstrekker bij het tennestoornooi van Rosmalen. De organisatie heeft er bewust voor gekozen om het vrouwentoornooi prioriteit te geven. ternooi-directeur Marcel Hunsen legt uit waarom. We hebben natuurlijk Kim Kleijsers gecontracteerd. Een van de aan, meest aansprekende speelsters die er op het moment is. Um, en uh, als we dan verder kijken naar het deelnemersveld. hebben we inderdaad het accent met uh, Koetsnet Sofa, met Wiegmeier, met uh, Safina hebben we inderdaad op het vrouwenveld uh, gericht. Um, en de reden daarvoor is ook dat uh, ja, buiten de echte toppers... zoals uh, Nadal, Federer en Djokovic... het aantal aansprekende spelers um, toch gering is. En, en ja, als we dan moeten kiezen tussen de subtoppers bij het herentennis... en de subtoppers bij het damentennis, dan, dan, ja, dan hebben we toch gemeend dat de damespelers op dit moment uh, meer aantrekkingskracht hebben... dan, uh, dan de herenspelers. Het mannentoernooi kent wel een uh, grote Nederlandse inbreng... met Robin Haase en Timo de Bakker. De belangrijkste Nederlandse vrouwen, Krijtje en Rus... zullen waarschijnlijk voor het kwalificatietoernooi van Wimbledon kiezen. Wel is er een wildcard gereserveerd voor de 15-jarige Indy de Vrome... die dan haar debuut maakt op de WTA-tour. Timo de Bakker is in de tweede ronde van de tennis in Madrid uitgeschakeld. De Nederlander die zich met succes door de kwalificatie sloeg, was in twee sets kansloos tegen de Spaanse gravel-specialist Garcia Lopez. In Zuid-Korea is Joyce van Baren bij de wereldkampioenschappen Taekwondo... in de klasse tot 62 kilogram uitgeschakeld in de kwartfinales. In de klasse tot uh, 57 kilo verdween Deborah Loes in de derde ronde uit het toernooi. En ook voor Dennis Beckers was de derde ronde in de klasse tot uh, 68 kilogram het eindstation. Mark de Maar zal toch niet deelnemen aan de ronde van Italië. De Nederlandse wielrenner behoorde aanvankelijk wel tot de selectie van Quickstep... maar moest afzeggen wegens een ontsteking in de urineleider. De Maar verliet om die reden vorige week al voortijdig de ronde van Romandië. En Stenik Stibar maakt morgen zijn debuut als wegrenner. De Tsjechische wereldkampioen veldrijden maakt deel uit van de Quickstep-formatie... die meedoet aan de Vierdaagse van Duinkeken. Later dit jaar rijdt Stibar de ronde van Picardie, de ronde van België en de ronde van Zwitserland. Aanstaande zondag gaat in Ahoy Rotterdam het WK tafeltennis van start. Namens Nederland komt een bonte mix in actie van jong en oud. Debutanten en veteranen. De ploeg presenteert zich vandaag op 96 meter hoogte. Een reportage van Edwin Cornelissen. Brit voor, en dan pieker daarnaast. Schrijven jullie een beetje in. Op zich leuk bedacht. De presentatie van de Nederlandse tafeltennisploeg... op het platform van de Euromast. Ja, ja nou ook voor. Dan gaan jullie even down. Dat levert mooie plaatjes op met Rotterdam. De organiserende stad op de achtergrond. Maar één speler van de ploeg vlucht al snel naar binnen. Wat doe je? Blijf zitten. Omhoog kijken. Een gevalletje hoogtevrees. Ja, nee, dat was niet echt een uh, perfecte plaats voor mij om uh, de persconferentie te doen. Alleen dat wisten zij niet van. En uh, ja, ik red me wel, joh. Dit is Koen Hageraad, de Benjamin van de Nederlandse ploeg. Want, hoe oud? Ik ben uh, bijna 16 jaar nu. Ja, een jonkie dus inderdaad uh, op dat WK. Hoe ga je zo'n toernooi in dan eigenlijk? Ja, zonder verwachtingen qua resultaat. Maar wel, gewoon dat zegt de coach zo. Als je minimaal 100% geven en gewoon altijd alles eruit halen wat erin zit. En ja, ook met de trainingen, voorbereidingen, 100% geven. En dan uh, kun je tevreden terugkijken op zo'n toernooi. Weet je wat ik in je zakken? Krio? Ja, natuurlijk. Oh. We lopen weer naar buiten, waarvan het uitzicht staat te genieten dat andere jonkie van de Nederlandse ploeg Brit-Ierland. Hoe oud? Ik ben nu 17. Weet je je trouwens uitkijkend over Rotterdam waar Ahoy ligt? Um, maar Ahoy precies ligt niet eigenlijk. Heel veel weet ik wel van de tv en zelfs ik hier op school, maar Ahoy eigenlijk niet. Um, hoe zie jij dan dit WK voor jou als jonkie? Uh, nou, ik vind het een heel mooie. Mooie ervaring die ik kan beleven. Het is een heel groot vernooi. Nog nooit op zo'n WK geweest bij de senioren. Het is gewoon een hele nieuwe ervaring en dan kijk ik echt naar uit. Want dat is groot hè, zo'n WK bij de senioren. Ja, ook nu zijn er heel veel mensen nog meer dan normaal. Dus dat zal echt heel groot zijn. Nicky. Ja, een beetje omlaag jou. Nikke, je kan kan wel Tegenover de jonkies heb je dan met alle respect de oudjes. Zoals Michel de Boer. Moet dat? Wat een, wat een opening. Ik ben nog veertig. Oh, dat is nog best netjes, toch? Ja, maar morgen 41. En dus ook actief op dit WK, althans. Je hebt wel wat problemen, hè? Ja, de enkel is waar ik aan geopereerd ben, die gaat echt heel erg goed. Dus daar maak ik me eigenlijk niet zo zorgen om. Maar ja, dan krijg je komen toch dat je zo snel moet opbouwen... dat het lichaam ook op andere plek gaat reageren. En daar ook wel wat problemen. Dus uh, ja, het is hopen dat ik in die paar dagen, die vijf dagen die ik heb... dat ik nog helemaal fit kan worden. Dat klopt. En ook bij de vrouwen zo'n ervaren rot, Elena Timina... Uh, ik ben 41, uh, maar uh, op de dag dat uh, WK begint, 8 mei, wordt 42. Wat drijft jou nog? Waarom vind je het nog zo leuk? Nou, ik denk uh, liefde voor sport om te beginnen, maar dat is volgens mij uh, voor alle oude sporters die nog steeds uh, hun sport behoeven. Maar ik denk ook, uh, ik uh, kan die gevoel van overwinning, weet je, wat, uh, die geluk bij overwinning kan ik nog steeds niet missen. Beetje verslaafd eraan? Oh ja, zeker, zeker. Ongetwijfeld. Zou ik jullie samen heel even mogen fotograferen? Maar als je het echt hebt over de Nederlandse top tijdens dit WK, dan kom je toch uit bij twee speelsters met een Chinese achtergrond. Li Jiao en Li Jie. Oh, <laughs> ja. Want zo is het toch? Jullie kunnen toch het verste komen? Ja, nou, dat weet ik niet. Nee, dat kan, uh, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Want uh, loting is nog niet bekend. En, uh, dus misschien zou je heel erg een, uh, tegen een uh, ster komen. En, uh... Nou, uh, zeg maar, vorige keer heb ik de uh, laatste tweederderdige gehad. Maar ik vind het een heel moeilijk toernooi. Want veel zit zitten, Maar voor mij deze keer. Ik hoop dat... Uh, goed spelen en dan probeer je misschien laatste 16 halen. Ik hoop dat ik uh, goed kan spelen in Ahoy. Ja. De eerste keer in Nederland zo'n grote toernooi spelen voor mij is ook uh, heel bijzonder. En uh, ja, ook als denken veel mensen voor ons aanmoedigen, dat vind ik wel leuk. maar. Ja. Vanaf zondag dus in Ahoy het WK-tafeltennis. En misschien was de presentatie op de Euromast ook wel symbolisch. Maar dan moet Oranje wel tot grote hoogte rijken. Kijk, daar heeft u zijn woordspeling. Edwin Cornelissen, wie weet wat de tafeltennis gaan doen. Vanaf zondag dus, in Ahoy, zoals Edwin zei. Terug naar het voetballen. Keeper Edwin van der Sar kan morgenavond met Manchester United de finale halen. Op de dag van die return tegen Schalke... Sprak zijn, de dag voor die return sprak zijn trainer Alex Ferguson... over het komende afscheid van van der Sar... Uh, I vindt het verstandig dat zijn keeper er na dit seizoen mee ophoudt. If I was giving advice to Edwin van der Sar right now, I would say retire, because it's the absolute pinnacle of his career. And I think it you know sometimes when a player gets to that age in certain positions, of course, but goalkeepers much easier for him, certainly. That all of a sudden age comes on you very, very suddenly. And I wouldn't want to see Edwin van der Sar in that situation. Hij to go naar to de very, very top which he hopefully does. Ferguson, hij zegt, uh, hij maakt nu weer een hoogtepunt in zijn loopbaan mee. Maar het is uh, uh, heel vaak zo dat de leeftijd keihard en op een onverwacht moment toeslaat. En ik wil niet dat Van der Sar zoiets meemaakt. Al dus uh, Ferguson, Jeroen Elshoff is voor ons in Manchester. Jeroen, uh, toch is het al een beetje raar uh, dat, dat hij dit zegt: uh, dat hij vindt dat, dat, het, dat zijn topkeeper moet stoppen, toch? Of niet? Nou ja, volgens mij zijn zij, en dat werd Van der Sar ook in een interview gezegd uh, uh, bij ons, bij de NOS op televisie, en zonder een naam te noemen zijn zij al uh, klaar om een nieuwe keeper te halen en zijn ze daar ook al uit. Het, uh, het is wachten oh. tot, uh, tot het uh, bericht komt, wie, wie dat zal zijn, wordt Er wordt natuurlijk wel over gespeculeerd. Stekelburg. Uh, ja, een van de namen die valt is Maar er uh, is ook nog een Spaanse keeper die uh, mee zou doen om uh, de nieuwe keeper van United te worden. Ehm... Um, en hij zegt het ook omdat Van der Sar uh, de schijn heeft gewekt... in een interview op Sky Sports in de aanloop naar de eerste wedstrijd... dat hij toch weer een beetje naar twijfel uh, zou zijn geslagen. Wat uh, eigenlijk volgens mij helemaal niet het geval is. En uh, ook om al die geruchten een beetje de kop in te drukken zegt Ferguson dit. En er valt eigenlijk natuurlijk ook niets, uh, niets uh, tussen te krijgen, geen spel tussen te krijgen. Want een stop op je hoogtepunt is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja. Houdt iemand bij jou daar in, in Manchester de rekening mee... dat Manchester dus van de Sar niet de finale haalt? Nee, echt helemaal niemand. Uh, het gaat eigenlijk uh, hier... Uh, ik ben vandaag, uh, vanmorgen aangekomen... het gaat hier eigenlijk maar om één ding, uh, gek genoeg. En dat is niet zozeer de wedstrijd van morgenavond tegen Schalke... maar vooral de wedstrijd tegen Chelsea komend weekend. Uh. Het is drie punten verschil in de competitie. Uh, dus het is een belangrijke wedstrijd als het gaat om de titel tussen die twee... En dus uh, ja, is het meer de vraag van wie gaat Ferguson opstellen in de wedstrijd morgenavond, wie gaat die rust geven en op wat voor manier gaat Manchester United die wedstrijd doorkomen, want de finale halen ze toch wel. Nee. En het is ook al duidelijk dat hij inderdaad de spelers rust zal geven. Rooney heeft last van de hamstring. Uh, kan misschien wel spelen, maar ook al zou hij fit zijn, waarschijnlijk begint hij op de bank. Owen gaat waarschijnlijk beginnen met Berbatov voorin. Nou, dat is Manchester ook United... niet slecht toch? Nee, het zijn helemaal geen slechte. Nee, sterker nog, Berbatov is in de competitie helemaal los, want daar heeft hij er 21 in liggen. Uh, maar Berbatov-Owen is niet het duo van, uh, van de uh, Champions League bij Manchester United. Dat is Hernandez en Rooney. Die zijn succesvol. En hij geeft Scholes weer wat tijd. Hij geeft Fletcher, die een virus heeft gehad, waarschijnlijk speeltijd. En we hebben het over Van der Sar. Ja, iedereen verwacht dat hij speelt. Zeker in Nederland. Maar ja, je moet ook niet gek staan kijken dat hij misschien ook wel rust krijgt. Ik denk het niet. Hmm. Nog maar drie wedstrijden op Old Trafford van Van der Sar. We dus hij hem gewoon op. Ja. Maar uh, Manchester United zal niet met de sterkste elf beginnen. Dus we hebben nog 30 seconden. Uh, daarin wil ik even horen of Schalke uh, er nog in gelooft. Ja, ze geloven er absoluut in. Maar of het realistisch is, is dat denk ik niet. Ze nemen hun klaar wel mee. Die is... Uh, uh, uh, bijna hersteld van zijn kniebessuren, zal niet een hele wedstrijd kunnen spelen, maar misschien wel wat minuten. Ja, ze gaan nog wel voor, vrijheid spelen. ze hebben nog wel de bekerfinale aan het einde van het seizoen. Dat is de prijs die ze moeten pakken. Um, maar uh, ja, ze, ze geloven wel iemand of dat het realistisch is. Nee, niemand houdt er rekening mee. Misschien jij. Zeg het maar. Mm, nee, nee. Nee, hè? nee. Nee. nee maar we zullen het morgen zien. Kwart voor negen Aftrap. Dankjewel. Uh, dat was Jeroen Elstor vanuit Manchester. Morgenavond dus Manchester United tegen Schalke 04. Dan ook weer te horen op Radio 1. Zo meteen met het overmorgen. Dat wordt uh, gepresenteerd door Mieke van der Wij. Goedenavond. Ooit katholiek gedoopt, maar nu gegrepen door het boeddhisme. En dus weer een doop. Pakweg 50 jaar later. Yukai.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 Verzekeren zonder flauwekul. Dit is Radio 1.